Times are changing. Bloemendaal op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Goedemiddag en welkom bij het derde uur Zondag in Kennemerland. Dit uur hebben wij onder andere uw nieuws uit de regio. Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal tegen VVC en een interview met de coach om tien over half vijf. Informatie van verschillende evenementen uit uw regio... En natuurlijk veel muziek deze zondagmiddag. Zijn naam is Aldo Moraal. En zijn naam is Rudy Nicola. En zijn naam is Tina Turner. Haar naam is het, hè? <laughs> well, the men come in these places. And the men are all the same. You don't look at their faces.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 the same you don't look at their faces and you don't ask their names i'm your father Your private dancer, dancer for money, and any old music will De meest optimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte iedere zondag tot 5 uur. En, en use somebody. Op uh, woensdag 27 oktober 2010, dat is in de vakantie, is er uh, een feest in uh, de Stalker, Club Stalker Haarlem, levende vakantie. Er komen uh, een paar DJ's, muziekmakers, Tetero, Willy Funka, MC KC Jones, Bart Eus, Champagne, Ponder. Heb je zin naar heen te gaan? Tel je kaarten op stalker.nl En dat was het Was dat het? En uh, welke leeftijd? Hoe laat mag je oh, er binnen? Ja, en, het, uh, is, uh, de, uh, het begint om 10 uur Tot uh, laat, dus yeah. uh, het zal 5 uh, uur in ochtends worden denk ik um, De voorverkoop is om 8 uh, dus, uh, euro, en aan de deur is het 10 euro, en je mag naar binnen dan nou 16 jaar Oké, okay. nou, duidelijk, dankjewel Alsjeblieft En ride between the eyes We gaan door met een uh, rondje raar Maar waar nieuws Dat is de uh, eindiging van dit programma eigenlijk Het derde uur uh, Wat is er gebeurd in de wereld Op een uh, ja, aparte leuke manier Aldo Nou een jongeman uh, man heeft in uh, Amerika Een schadever schadevergoeding gekregen voor een lapdance Een Amerikaan heeft donderdag omgerekend 4600.000 euro schadevergoeding gekregen Omdat hij door een stripper in zijn gezicht was, was getrapt <laughs> Haar hak doorboorde per ongeluk zijn oog. Ach. Het incident vond uh, plaats in 2008 in een stripclub in West Palm Beach, Florida. Klant Michael Ireland nod uh, nodigde stripper Suki uit om met hem een lapdance te tracteren. Suki ging hard aan het werk, maar toen Ireland haar liggen van dichtbij wilde bekijken, kreeg hij haar hak in zijn oog. De punt doorboorde zijn oogkast en brak het, tot het, uh, drak, brak het bot rond zijn ogen en neus. Volgens een advocaat ziet Ireland sindsdien dubbel. De stripclub besloot de zaak te schikken. Een Amerikaanse huisvrouw uit Michigan heeft een handje om haar, van, om haar kinderen een speciale geboortedatum te bezorgen. De vrouw beviel op 10 oktober van dit jaar. Op 10 10 2010 dus van Haar late spruit. Dochter Sarah is niet de enige in het gezin met een speciale geboortedatum. Want haar broertje werd geboren op 0909-2009 en haar zusje zag op 8, -8 levenslicht. Barbara Soper en haar echtgenoot uit Rockford houden vol dat het gaat om puur toeval. Ja, ja. De eerste telg werd geboren op uitgerekende datum. Bij de tweede boorling... die eigenlijk uitgerekend was voor 20 september, werd de bevalling voortijdig ingeleid en ook Sarah, de laatste in de rij, werd vroeg geboren omdat de dokter van Barbara. Potentiële complicaties wilde vermijden Sierra werd normaal gezien uh, Pas geboren op 4 november ja, Werd ze verwacht yeah. In Alkmaar vond een uh, vrouw in een pakje cocaïne in de groente Een 45 jarige vrouw uit heeft Woensdag een pakje cocaïne gevonden in de groente Die ze uh, kort daarvoor had gekocht bij een winkel In haar woonplaats De vrouw kwam tot deze ontdekking Toen ze de groente genaamd Orca's opensneed De vrouw nam meteen contact op Met de politie die vervolgens de winkel hier ondervroeg de winkelier had de orka's bij de groothandel gekocht. Wat hij iets met die drugs te maken heeft, lijkt de politie onwaarschijnlijk. De winkelier zei dan ook, als ik een, een okra met cocaïne van 50 cent verkoop, dan wordt de winstmarge wel erg klein. <laughs> en als laatste bericht, thuis een voetbalwedstrijd in een Braziliaanse Serie B, is een verdediger aangevallen. Niet door een spits, maar door een rotweiler. De hond was, uh, was een van de politieagenten die langs de kant het veld moest zorgen voor de veiligheid. Maar hij lette even niet op en de hond rende het veld in. Gelukkig beet de hond alleen in het broekje en kwam de voetballer met de schrik vrij. Ik hoorde van insider, insiders dat de grensrechter niet meer bij kwam van het vlaggen. Het meest optimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. work to do, de Iceley Brothers. En we gaan even naar de eindstanden van de Eredivisie. Als je nou niet wil horen, doe even je oren dicht. Ja, want uh, die kijk vanavond ook nog natuurlijk. Ja. Nou, de uh, Noordelijkse Derby groningen Heerenveen is uh, 1-0 voor uh, Groningen geworden. Ja, klopt. Um, Rode Jesse heeft een ruime overwinning geboekt op Vitesse. Eindstand werd 4-1. En Willem 2 heeft helaas... Voor de high supporters dan, want PSV is de nieuwe koploper nu. Willem 2:4-2: 4 2 2 4 verloren van PSV. PSV, ja. ik zei het net al, de nieuwe koploper. Dit was de Jacksons met Can You Feel It? En daarvoor de The Kings of Leon met de nieuwe plaat Radioactive. Ja, we gaan door met een uh, ja, volgend onderwerp. Want um, uh, sinds enkele weken heeft het zwembad Groenendaal een mooie glijbuis. Daar wordt vergeten van gebruik gewaakt en niet alleen door de jongeren. Tijdens een grondige metamorfose is de al afgelopen zomervakantie aangelegd. Deze heeft een, heeft een eigen uh, opgang en mondt uit in een aparte gedeelte vlak naast het pierenbad om recreatieswemmers niet in het vaarwaar te laten zitten. Het golfslagbad is onlangs verrijkt met een nieuwe interieur. Het rustgedeelte voor het zwembad is aangepast... en binnenkort zijn de uh, stoomcabines ook gereed. De speelplek bij het Pierbad heeft bovendien een Australisch peuterthema gekregen. Een zeer welkome aanvulling vormt de terugkeer van het recreatieswemmen. Ja, om een belangstellende kennis te laten maken met de 40 meter lange glijbaan... is er een aantrekkelijke korting. Op woensdagen en zaterdagen in oktober en november 2010 van 12 tot 4 geldt er een speciaal actietarief. Nu geen 4,10 of 3,80 euro, maar slechts 3 euro per persoon. Lever daarbij toe de advertentie van Sportplaats aan Groenendaal, zie elders in uh, de krant bij de kassa. Nou, niet geldig in de combinatie met andere acties in, met, in kortingen met maximaal 4 personen per bon. Uh, maar daar stopt de pret nog niet, want de kinderpartijtjes vieren in combinatie met zwembad is ook mogelijk bij Sportplaats Groenendal. Groenendaal. Eerst lekker zwemmen en dan eens verwend, verwend worden door een feestelijk gedekte tafel en heel lekker versnaperingen. Informatie en reserveringen kan je doen op horecagroenendaal.sportplaza.nl Nog even de openingstijden. Overdag uh, voor het recreatiezwemmen. Overdag uh, maandag uh, van 12 tot 1. Dinsdag ook van 12 tot 1, woensdag van 12 tot kwart voor 4. Donderdag uh, 12 tot 1, vrijdag van 12 tot 5, zaterdag 12 tot 4, zondag 10 tot 4. S avonds kan natuurlijk ook, donderdag van uh, 8 tot half 11. En vrijdag is het disco-zwemmen. Allemaal terug te lezen op www. het Yes! Cherk de Blauw, goedemiddag Cherk. Ja, goedemiddag natuurlijk. Die wedstrijd vanmiddag hier thuis bij Bloemendaal tegen Bloemendaal en de CVC. 3-2 winst. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik, Rob Michel, de van Bloemendaal. Cherk, sowieso winst is belangrijk. En uh, ja, de derde 3-2 uh, op rij, ja, wat me tegenstaat, zijn die twee tegengoals weer die je krijgt. Maar daarentegen denk ik toch dat het vertoonde veldspel wel weer mogelijkheden biedt om uh, weer door te groeien met deze ploeg. Maar als je ziet in de eerste helft en het einde van de eerste helft en uh, ja, in de tweede helft, begin van de tweede helft, hoeveel kansen je krijgt, dan kun je niet veel eerder afmaken. Nou ja, dat is ook de bedoeling, daar heb je het over. En uh, nou ja, je, je creëert ze. Maar, ja, een, uh, een Baidi en een, Palio, een uh, ja, ze spelen goed, maar ja, ze moeten wel de bal in het netje schieten. Nou, en die kansen hebben ze wel dat waren geen 100% kansen. Ik denk een vier, vijf, Dan waren wel 300% kansen. Als ze we de wedstrijd verder aan gaan praten, Sebastian Thomas komt erin, valt heel sterk in. Ja, maar ja, kijk, uh, zoveel wissel ik niet. Uh, je hebt gewonnen, het staat aardig. En Sebastian ja, met zijn studie is natuurlijk een jongen die in Eindhoven traint, hier niet altijd bij is. Maar ja, je ziet natuurlijk, je weet dat je wat uh, mankementjes hebt. Nou ja, en de jongen is gewoon een topverdediger, en, uh, voor, vooral voor dit niveau. Je neemt ze erbij en dan moet zich een beetje nu de, de kans krijgen om in het elftal te spelen. En hij heeft vandaag uh, duidelijk zijn visitekaartje afgegeven aan de coach. Dat ben ik helemaal eens. Als je ziet, ja, een derde winst op rij. En je ziet dat de koplopers punten laten liggen. Ah, ik wil nu niet te veel naar de stand kijken, Tjerk. Het gaat me meer om het uh, vertonen spel en uh, het spelletje waar ik voor ogen heb te spelen. Dat we wel zowel met één als twee doen en... Dat gaat, met de week gaat het beter. We worden conditioneel beter. De patroontjes komen erin. Ze weten wat ze moeten doen. Alleen, ja, die tegengoals moeten nog uit. En we zullen meer moeten scoren. Ale Corving speelde een zeer degelijke goede partij ook. Ja, maar alhoewel, kijk, hij liet zich wel bij die tweede goal wegzetten... door die grote sterke spits. Ja, en daar, daar zal hij aan moeten werken. We hebben het al uitgebreid over gesproken, maar... best wel niet ben ik daar super tevreden over... op die rechtsachterpositie. Volgende week, ja, ben je vrij. Uh, je... De, de, de, van de weken tussendoor een bekerwedstrijd? Nou ja, een bekerwedstrijd. Ik vind het jammer dat hij niet op zondag is. Uh, nou ja, we gaan op uh, dinsdagavond naar Buitenvelden toe. Uh, gaan we lekker met een, uh, met een gemixt 11 of een 1 en 2 1. Je gaat wat jongens een kans geven en daar zijn die wedstrijden ook natuurlijk weer uh, uitstekend voor. En zondag ga je nog wat doen of is niks? Nou, ik heb de groep gezegd. Ik mag dinsdag even af. Ik kijk eventjes. Er zijn een hoop gasten. Die hebben allemaal lichte pijntjes, lichte blessures. Het seizoen is heel erg lang. En wellicht gaan we zondagochtend trainen met z'n allen. In plaats van een wedstrijd. En dan hebben ze middags. Uh, kunnen ze met de vrouwen en kinderen. Alhoewel het zijn zelf nog allemaal kinderen. <lacht> kunnen ze wat gaan doen? <lacht> Dankjewel, uh, Ron Michel. Ja, dat was er vandaag natuurlijk weer. Nog een wel? En ja, en of die zondag weer een voelwustheid krijgt, dat kan ik nog niet vertellen tegen u. Maar dat hoort u zelf wel. Tot volgende week.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 Gooi het eruit, gooi het eruit. Yeah. De nummer 1 van Nederland, Bruno Mars in Just The Way You Are. Ja, even uh, toestanden. Nou, er is nog een wedstrijd bezig, net om half vijf begonnen. En dat is Heracles tegen NSA en het is 0 tegen 0. en Wamak, Dit is Teardrop. En dit was alweer uh, Zondag in Kennenballand. Wij willen Cherk de Blauw bedanken voor het lijfverslag. Ook bedanken wij Joop van Nes voor informatie over SV Zandvoort. Aldo jij ook bedankt. Rudy, jij ook bedankt. En wij bedanken u voor het luisteren en tot volgende week bij een splinternieuwe nieuwe Zondag in Kennenballand. Wake up everyone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 In Amstelveen is gisteravond een peuter overleden nadat ze was overreden door een taxi. Haar ouders waren koffers aan het uitladen uit de taxi... toen de chauffeur iets naar voren reed om een andere auto door te laten. en reed daarbij over het meisje van bijna twee. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. In Vught zijn dit weekend twee nachten achter elkaar auto's in brand gestoken... ondanks extra politie-surveillance. Vrijdagnacht en de afgelopen nacht gingen drie auto's in vlammen op... In totaal dus zes. De politie denkt dat er één dader er actief is. De auto's stonden redelijk dicht bij elkaar in dezelfde buurt in Vught. Aan de vooravond van verkiezingen in Karachi zijn zeker 22 mensen gedood bij ongeregeldheden. Groepen gewapende mannen trokken gisteravond en vannacht schietend door de stad. In Karachi, de grootste stad van Pakistan, is het al jaren onrustig door grote etnische en religieuze tegenstellingen.